Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Carmen verheul met het NOS journaal. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de afsluiting van het olielek in de Golf van Mexico goed werkt. Na anderhalve dag stroomt er nog steeds geen olie uit, hoewel de druk op de afsluiting flink is toegenomen. Om de paar uur wordt de kap getest en dat gaat nog zeker een halve dag door. Maar de directie van oliemaatschappij BP zegt er steeds meer vertrouwen in te krijgen dat de kap functioneert. President Obama was vanochtend voorzichtiger. Hij noemde de testresultaten goed nieuws, maar wees erop dat de kap geen definitieve oplossing is.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 Entertainment for You. En de Keizer Chiefs met Ruby. En hartelijk welkom. Dit is nog steeds Entertainment for You. Hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station voor uw regio. Jazeker. En, en... leuk dat je luistert. Ja, zeker weten. We zijn hartstikke blij dat u weer luistert. En eh... Uh... Ja, we gaan er vandaag een hele leuke en een gezellige uitzending van maken. Dus alle twee hetzelfde eigenlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar Rudy, hoe was jouw week? Mijn week? Ik heb zwaar, een Zwaar, denk ik. Ja, heel zwaar. Alleen maar in mijn nest liggen. En uh, nee, heel rustig. De ja, zware week kater had. van het WK. Ja. ja, dat sowieso. Ik baalde ervan. Ik baalde ervan. Maar ja, het is niet anders, hè. We moeten maar over, uh, wat is het, 32 jaar maar weer proberen. Huh? <laughs> nee, nee, nee. Nou, Volgend ja. jaar WK, hè? Over EK. T over twee jaar het EK. Ik denk dat ze wel een goede kans maken. Ja. Want die spelers die zijn dan twee jaar ouder. Weer gegroeid uh, in hun... Uh, dat denk ik ook. Ja, weer gegroeid, zeg maar. Dus ze zullen daar ook weer van leren. Ja, en, en wat vind je ervan? 2018 moet het... Uh, het uh, WK in Nederland zijn, hè? Ja, dat maakt mij niet, persoonlijk niet heel veel uit. Het zou wel mooi zijn. Ja, ja dat, dat sowieso wel. En Ze zijn ook bezig met het... Uh, Olympische Spelen natuurlijk, Ach, 2028. Dat duurt ja. ook nog eventjes, maar daar zijn ze nu al maar mee weet, bezig. Maar weet je, ze, Nederland moet daar wel heel veel geld voor betalen. Hè? Ja. En, en ook en wegen de... voor vrijmaken. Ja. En treinen op speciale Station, tijden of, uh, hoe het FIFA Stadions het maar... groter maken. Ja. En, en FIFA, hoe het FIFA het wil, dat gebeurt. Ja, want de FIFA is dan... In die maand dat het, w of, uh, wat is het WK? Ja, WK in ja. Nederland is, dan is eigenlijk de FIFA de baas over het land. Echt raar, hè? Ja. En dat moet niet de zijn. Veel mensen zijn ermee oneens, maar ja, we, we zullen het wel zien. Ja, je hebt het ook gezien natuurlijk met uh, de Bavaria-meisjes, dat ze zo ja. meteen bij een WK-rechtbank uh, terechtkwamen. Hè? Dat is toch belachelijk? Echt zo belachelijk. Ja, ja. Helaas, Nederland is niet, is niet uh, groot uh, de winnaar van het, uh, van het WK. Maar ze hebben wel een mooie huldiging zijn gehad, twee, tweede geworden en die huldiging, Griebos. Ja, was mooi. Ben je er geweest? Nee. Nee? Nee, ik heb het op tv gekeken, Ik ook. Achteraf denk ik, ik had het er toch wel liever heen gewild. Nou, want ik is nou, toch wel teleurgesteld. Over teleur twee gesteld. jaar, Rudy, gaan wij erheen. Ja, Zullen maar we Ja, afspreken? dan gaan we in de gracht springen. Ja, dan gaan wij in de gracht <laughs> springen en laten we het filmen. En op uh, Entertainment View krijgt u het natuurlijk allemaal te horen. <laughs> um, ja, dan bestaan we toch nog wel tuurlijk tuurlijk zeker. Ja. Wat kan u verwachten vandaag van Entertainment View? Nou, Eigenlijk zitten we bommetje bommetje vol, dus we kunnen ook niet zoveel praten. We hebben vandaag uh, Toekick uh, aan de telefoon. Toekick is een, uh, ja, is een uh, niet nieuw... Uh, die hebben al een paar singeltjes uh, gemaakt. Maar Toekik is nog een, een redelijk onbekende groep samen. En het zijn twee uh, dames. En vroeger waren ze met z'n drieën met een meneer erbij. En uh, die twee dames uh, ja, zingen gewoon lekker gezellig mee. en ja. uh, Gewoon leuke entertainers zijn het. Ja, we hadden het van de week al mee over hem. We hebben niemand minder dan André Pronk. Uh, uh, rond half zeven in de uitzending. André Pront, uh, ja, die heeft... Uh, ja, eerlijk gezegd... een uh, hoop uh, problemen veroorzaakt... bij popstars. Ja, klopt. Zijn, zij... Hij heeft weer auditie gedaan. Ja, ja maar, maar die, die wordt dat... gewoon niet uitgezonden. Nee, maar dat horen we later... als we hem gaan bellen, maar... Ja. Het is wel een beetje hilarisch hoor... wat hij nou weer heeft gedaan. Ja, het is gewoon echt grappig. We hebben ook niemand minder dan J.J. Bauer in de uitzending. Over zijn je natuurlijk... ik wil de hele zomer zonnen. We waren al een keer bij zijn uh, cd-presentatie. En uh, nu is het zover dat we hem aan de telefoon hebben. Dus dat komt helemaal goed... En we hebben ook nog iemand te gast. En die gaan we komende maanden nog veel van horen. Of tot augustus gaan we daar veel van horen. Verrat ja, uh, Eij komt ook even langs uh, van Kapper Haar hier in Zandvoort. En uh, hij organiseert de Beauty Beach Festival bij Beach Club 10. En dat is allemaal ergens in augustus. En hij komt daar de eerste dingetjes over vertellen. En dan gaat hij uh, aankomende weken u lekker op de hoogte houden via Entertainment For You. Dus een hoop, een bomvolle uitzending hier bij Entertainment For You. Ja, zeker weten. Ik heb er zin in. Ik ook, ik ook. Ja, en we hebben zometeen ook nog een nieuwtje over morgen. Want morgen wordt er zo zo niet herhaald. En wat er gaat gebeuren dan, dat hoort u allemaal later in deze uitzending. Ja, en de act voor het Songfestival is natuurlijk ook al bekend, hè? Ja, de 3J's gaan naar het Songfestival. Nou, dat is natuurlijk honderd keer beter dan Sinek, hè? Ja, Dat horen we gelukkig ook niet meer. Maar ik denk dat 3J's dat vind ik wel erg leuk. Ja, ik vind het leuk, maar... ik. Ik vind het heel, heel, heel moeilijk hoor. Je, je kan er geen pijl meer op trekken bij die Zongfestival. Nee. Nou ja, ik hoorde laatst van die Oostboeklanden, weet je wel. Maar dat klopt ook niet helemaal, want Duitsland heeft natuurlijk gewonnen. België is hoog geëindigd. Ja. Dus alles, alles staat open. Dus wie weet. Ze, ze willen een beetje hetzelfde liedje hoorde ik gaan maken. Als, um, of dezelfde stijl als die jongen van België. Oké. Okay. Dus ja, we zullen het zien. We gaan het allemaal zien. Blijf lekker luisteren bij Entertainment View. En u gaat luisteren naar de 3J's hier op CFM Zandvoort. Het bed is warm en zacht in de kamers van mijn hart. Acht. Op een deken doet hij een leven wanneer Kijk erbij doet. Kijk uit het zo. en problemen om. Overhoeger de muren en de verroren muren. Als je mij bij jou verschreeuwt, vind ik. Genot is een noodzaak in mijn hart. Maar neem niet te veel. Niet te hard. Ik heb er menen geen verwacht. Als ik in de kamers van mijn hart, alweer een weg weggaat, een ander naar binnen raakt. Een beetje talent prikt op een zaal, maar raffinement houdt zich nog schouwer dat je eigen huis verruilt voor een duik in deze kou. Van plezier en verder, niet het tot op bestel. Als te vinden, laat je, naar je, je verslinden? De van de laat mijn vrijheid je vinden? Slaat mij je Ga naar, binnen. Laat me naar binnen. En s nachts als je slaapt, laat ik een lichtje aan. De ramen wijden licht gedaan. Find you Het blijft een prachtig nummer. Jeroen van de Boom en één Wereld. Hier bij ZFM Entertainment For You. Ja... Jeroen van der Boom. Binnenkort zijn nieuwe album komt uit hè, en zijn singeltjes. Maar dat heeft hij ons beloofd okay. na de zomervakantie. En dan zou hij zeker ook wel weer terugkomen bij Entertainment View, hè Rudy? Ja, tuurlijk. Het is een, uh, een vriend van de show, hè? Ja, zeker weten. Hé, <laughs> hey, um, ja, wie ook altijd, uh, wij geven altijd de kans aan uh, artiesten die nieuwe singeltjes uit hebben gebracht. Of natuurlijk een heel album. En uh, dit keer kreeg ik een heel leuk uh, mailtje van, uh, van Toek. Kik en Toekik uh, is een, uh, is een, uh, een meidengroep ja. die uh, samen een uh, singeltje hebben opgenomen. En ik zeg, uh, goeiemiddag uh, Leonie. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja, is het, uh, is het mooi weer bij jullie of uh, valt het ook tegen? Nee, hier is het uh, zonnig. Nou, hier wordt het bewolkt, dus dat is wel uh, heel erg jammer. Maar dat is denk ik ook wel het verschil. Um, ja, Toekik, waar staan jullie voor? Voor wat voor muziek? Uh, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk voor alles. Uh, op dit moment uh, spelen we wat de mensen graag willen. Dus uh, je kunt het boeken zeg maar, voor een thema, show. Uh, uh, ja, we hebben niet echt een genre waar we naartoe uh, willen. Um, ja, wat we dan wel gedaan hebben, is al een Nederlandstalig nummer uitgebracht. Um, ja, goed. Ja, het is eigenlijk heel breed. Heel breed. Maar het mooiste, voornamelijk wat wij vinden om te zingen, is wel rock. Een beetje rockpop. Want dat hebben jullie ook al in het begin toch gedaan, een rockbandje gespeeld? Nee, ik niet. Dat heeft Ilona heeft in een rockband gespeeld. En uh, ja, dat vond zij heel erg leuk. Alleen ja, goed, hier in de omgeving was dat... Ik geloof dat het allemaal niet, uh, niet zo uitpakte als zij dat wilde. Um, maar zij is uh, inderdaad wel van de rock. Uh, dat vindt ze wel heel erg leuk. Nou dat. Uh, en ja, en toen uh, kwam uh, Toekik op jullie pad? Ja, Waarom ja, ja. Nou, we hadden eigenlijk uh, uiteindelijk besloten van uh, goh, zullen we eens weer wat met z'n tweeën gaan doen. En ja, ja, ja nou, en zo kwam het een beetje van de grond. En uh, ja, het gaat nu echt in een sneltrein. Ja, ik heb dat even een beetje, op jullie... ik heb een beetje op jullie uh, website lopen kijken. Uh, kan ik het een beetje vergelijken als jullie optreden? Dat, het, dat, ik, uh, dat ik het ook een beetje als een uh, toppers kan zien, maar dan met vrouwen. Uh, ja, nou ja, zo zou je het wel een beetje kunnen zien inderdaad. Uh, we willen wel graag veel entertainen. Nou ja, goed, dat doen de toppers ook. En uh, ja, goed, het, bij hun is het ook Engelstalig, Nederlandstalig. Uh, ja, dat is wat wij ook eigenlijk een beetje doen. Nu even over jullie single natuurlijk, want, uh, want hoe heet die? Als je vrij wilt zijn. En waar gaat het nummer over? Ja, nou ja, de, de titel zegt het natuurlijk ja, al. Joh. Uh, <laughs> het gaat dus als, als je vrij wilt zijn, als je er bij de wijde wereld in wilt, dingen wilt zien. Uh, eigenlijk een beetje hoe het uh, hier is. Ja, het klinkt heel bekrompen, maar ja, je hebt hier. Uh, ik kom zelf natuurlijk uit een klein dorpje <laughs> in, uit Drenthe. Ja. En uh, niet dat ik niets van de wereld heb gezien, maar uh, ja, het, het past wel bij ons. Van, nou, we willen, we willen wat van de wereld zien. Ja. En dat uh, heb je natuurlijk, neem ik aan, ook wel gedaan. <laughs> Ja, ik heb wel wat van de wereld gezien. Ik ben niet overal geweest, maar wel, uh, wel al wat plekken in de wereld inderdaad. Uh, staan er uh, verder nog uh, plannen qua een album of iets dergelijks? Uh, nou, we zijn bezig, uh, we hebben voor, uh, voor alle nieuwe nummers in aantal, wat, uh, wat we willen gaan doen. Alleen, uh, ja goed, dat is nog niet klaar. We zijn nu nog hiermee bezig. Een album, ja, daar moeten we nog even uh, mee wachten. Uh, ja, er gaat heel veel tijd in zitten. En... Ja, we hopen wel dat dat, uh, dat, dat uiteindelijk, uh, dat is wel een doelstelling uh, voor ons. Dat is wel een doelstelling. Um, ja, we gaan hem gewoon lekker draaien neem ik aan. Uh, de, de nieuwe single van uh, Toekick, Als je vrij wilt zijn. Je ja. um, ja, kondig hem maar aan zou ik zeggen. <laughs> nou, hier komt onze nieuwe single uh, Toekik, Als je vrij wilt zijn. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Dank Oké. Okay. Ik vertel al mijn dromen aan de nacht uit, al de plaatsen waar ik nog heen wil gaan. Ik zeg vriend, kun je mij de weg naar wijzen, maar hij kijkt mij alleen maar starend aan. Ik vertel ik al mijn zonden aan de priester. Want ik wil streven in de lucht als een vogel. Als je vrij wilt zijn van uh, Toekik. hier op CFM Zandvoort een, een uh, leuk en gezellig duo en met uh, met uh, onder andere Leonie en uh, die andere naam weet ik heel veel niet meer maar dat uh, doet er niet toe um, ja zometeen hier bij Entertainment for You hebben we André en um, ja, om half uh, zeven komt hij er een beetje ja. in. En dan, ja, dan hebben Want daar, we toch, Volgens uh, mij is hij nu aan het optreden in de, bij de Zwarte Cross. Uh, ja, op dit moment uh, staat hij bij de Zwarte Cross. Dus hij doet ook even verslag van ons voor ons, denk ik. Ja. Dus dat komt ook helemaal goed. En dan gaan we vragen hoe het daar is bij de Zwarte Cross. Uh, we hebben ook J.J. Bauer. Ik denk dat we dat... Uh, het eerste uur nog even doen, dat we met JJ bellen. Ja. En we hebben ook uh, de Beauty Beach Festival waar we het over gaan hebben. Die komen nu aankomende tijd uh, elke week even langs bij ons hier bij CFM Zandvoort. Om over hun nieuw festival te praten bij Beach Club 10. En ik kan je vertellen dat Bastia van Schaik daar ook aanwezig is. Ja, en een paar hele mooie meiden uit het gooien. <laughs> ik, ik, ik, ik zie je ook meteen ping. Maar in ieder geval, dit is nog steeds Entertainment for You. En om niet te vergeten hebben wij ook altijd de Eendagsvliegen. Ja, Hij gaat zeker, een beetje het. tot zijn einde lopen, na, tot zomervakantie, Ja, na de, de zomer de hebben we allemaal eh, nieuwe items. Allemaal nieuwe items en daar gaan we zeker binnenkort uh, meer over ja. vertellen. Hè? Ja, dat komt uh, helemaal goed. Maar vandaag, deze week, de Eendagsvlieg. En die had in 2000 een grote hit met een koffer van de band King Harvest. Het liedje heet Dancing in the Moonlight en stond een lange tijd in de top 40. De band heet Toploader en was op dat moment erg populair. Helaas gingen ze in 2003 al uit elkaar. Maar in 2009 begon het bij de bandleden toch weer te kriebelen... en kwamen ze weer bij elkaar... En uh, ja, waarschijnlijk in 2010, dit jaar dus, komen ze met een nieuw album. Hopelijk staat het daar net zo'n grote hit op als deze, Dancing in the Moonlight. Maar tot die tijd blijft het een ENAS-vlieg. Daarom is de ENAS-vlieg toploader met Dancing in the Moonlight. We get it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 Jawel, IOS en uit de schaduw. En even een nieuwtje, want uh, de Ierse rockband U2 is op dit moment de best bestverdienende muziekact. De band hield 130 miljoen euro, uh, dollar over aan een tourne tournee en andere activiteiten. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde lijst op de website van Forbes. U2 bleef, uh, bleef de Australische hardrockformatie ACDC voor. Ze haalden maar liefst 114, ook niet slecht, 114 miljoen dollar op met een wereldtournee rb zangeres Beyoncé uh, bekleden de derde plaats met 87 miljoen... ...waarmee ze drie plaatsen hoger staat dan haar man rapper Jay-Z. Bruce Springsteen en zijn E-streetband en uh, popdiva Britney Spears maakten de top 5 compleet. Uh, volgens een commentaar van Forbes.com loopt de helft van de artiesten op de lijst van het jaar... ...al zo lang mee dat zij hadden kunnen figureren in de soundtrack van de Back to the Future... Madonna neemt genoegen met een achtste plaats. Ze werd gepasseerd door Lady Gaga. En naar de nummer vijf gaan we even draaien. En dat is een van mijn favoriete artiesten. Het is zo goed. Dit is Bruce Springsteen hier bij ZFM. En Hungry Heart.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 Spanje als besluit en laat mijn schepen achter Ik haal stiekem tussenuit een vlucht weg naar een nieuw begin well, Oh I'm on my chute you'll be your engine driver in a bunny suit if you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 My wings behind me drive this little girl insane and fly away to someone new. Everybody's gone. They left the.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 Misschien, neem ik Spanje als besluit in de weg. Slapen was geen Ik ga stiekem yes, De lucht weg right naar een nieuwe manier. Ik neem Spanje als besluit yes. de tijd. Met de Counting Crows. Hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En uh, wij houden natuurlijk uh, alles bij in de entertainmentwereld. En, uh, en uh, ja, we kwamen erachter dat het uh, in ieder geval heel erg goed ging met uh, JJ Bauer. Zijn uh, nieuwe single. Uh, Ik wil de hele zomer zonnen. En we dachten, we bellen hem gewoon even op. Ik zeg, uh, goedemiddag uh, JJ. Hi, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het ermee? Ja, goed. Druk. Onderweg alweer. Je kent het. Ja, op weg naar een optreden? Uh, ja, helemaal we op weg naar Heilo. Uh, dus uh, nou, het is voor mij is het heel ver rijden. Maar het is natuurlijk uh, ja, vroeg op de avond nog. Dus, uh... Waar ga je optreden? Uh, ja, op een uh, bruiloft van uh, ja, de mensen zelf. Die ken ik niet. Ik ben een cadeautje uh, ben weggegeven, zeg maar. Dus uh, ik vind het cadeautje van vanavond. <laughs> nou, leuk cadeautje toch? Met een strikje eromheen, helemaal goed. Ja, wel ja. Ja, het gaat goed hè? Met, de, met de zomerhit. Ik wil de hele zomersonne. Nou, heel, heel stiekem heb ik dan wel een primeurtje. Want uh, hij stond uh, van de week al eigenlijk in de midlijst al vrij hoog. En uh, je hebt uh, echt wel kans dat hij volgende week de top 100 uh, binnenkomt. Zo, zo. Dus uh, het gaat zeker heel goed, ja. Nou, dat is wel een applaus waard. Um, ja, we, we lazen in ieder geval dat je... Je wordt gewoon heel veel gedraaid nu tegen... Met uh, natuurlijk op de lokale omroepen, maar ook op de regionale. Maar om ook niet te vergeten bij Radio NL en natuurlijk TV Oranje. Ja, dus dat, dat loopt echt, echt uh, grijs gedraaid. Het TV Oranje ben ik elke dag vaak in de top 15 met een verzoekparade. Dat is wel leuk. ja En dat al drie weken. En uh, we staan eigenlijk bij Radio NL ook al drie weken in die dag top 5. Nou leuk dus, toch? Uh, ja, dus sowieso hebben we daar ook heel veel gedraaid, daar ja. we zijn we wel even blij mee natuurlijk. Ja, vorige keer vroeg ik al, had je, heb, je, heb je nu verdere plannen? Is er al wat meer bekend of ga je nog echt even lekker door met deze, met deze platen promoten? Ja, voorlopig zijn we de komende vier weken nog op bezig met promotie. Ja. Uh, en ja, in, in die tussentijd moeten er nog wel wat nieuws op de planken komen. Dus ik ben uh, ja, hard aan het bedenken en het schrijven in ieder geval. Voor de opvolger, maar uh, ja, het is nog niet helemaal duidelijk of dat dan het album gaat worden of dat het dan toch nog een nieuwe single gaat komen voor het album nog. Nou we gaan allemaal gewoon uh, wachten en we houden, we houden de luisteraars natuurlijk uh, op de hoogte en, en uh, hou ons natuurlijk ook op de hoogte. Dan, Uiteraard. En dan uh, gaan wij hem zeker uh, natuurlijk uh, weer draaien. En uh, we hebben hem natuurlijk ook uh, klaarstaan, ik wil de hele zomer zonnen. Uh, J.J., uh, uh, doe je nog wat? Ik zit een beetje tegen vandaag, maar, uh, <laughs> hè, maar morgen komt het wel weer goed. Ja, toch? Ja, dat, dat moet het uh, wel worden, hè? want het zou alweer mooi weer worden. Ja, ik, uh, ik uh, hoop morgen. Morgenmiddag uh, ben ik even vrij. Morgenavond moeten we natuurlijk weer aan het werk. Dus uh, ik hoop het wel even, ja. Nou, in ieder geval geniet van de zon en ook de hele zomer natuurlijk. We gaan hem gewoon even lekker draaien en uh, ik hoop je snel weer te spreken hier op de radio. En alle luisteraars wens ik een heel fijn weekend toe. En uh, geniet lekker van mijn nieuwe single Ik wil de hele zomer zonnen. Maar die zon zonder jou. Dat als ik zonder jou zou zonnen. En was de hemel in het blauw. Ik wil de hele zomer zonnen. Maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van. Dat je mij in mijn bedrieft. Ik wil de hele zomer zonnen, maar die zonnen zonder jou. Want als ik zonder jou zou zonnen, dan was de hemel minder blauw. Ik wil de hele zomer zonnen, maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van dat je mij in mij verliet. Alle dagen gaan voorbij, zijn eenzaam, koud en kist. zoveel, waarom ben jij niet hier, jij bent alles wat ik wil de winter zit erop, de zonnestralen wil ik veel ik wil de hele zomer zonnen maar niet zonder zonder jou want als ik zonder jou zou zonnen, dan was de hemel minder blauw ik wil de hele zomer zonnen maar zonder jou dus niet, daarom baal ik dat je mij in mij verliet. De zomer is in het land, iedereen is weer oké. Okay. Na al die natte narigheid zit het weer een keertje mee. Zonder jou te zonnen is iets waar ik niet moet doen. Daarom lig ik smekend op mijn knieën voor die eerste zoen. Ik wil de hele zomer zonnen, maar niet zonder jou. Maar als ik zonder jou zou zonnen, dan was de hemel minder blauw. Ik wil de hele zomers zonnen. Maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van Dat je mij in mij verbiet. Dan was de hemel in de blauw. Ik wilde hele zomer zonnen, maar zonder jou dus niet. Daarom baal ik er ontzettend van dat je mij en mij verliet. Ik wilde hele zomer zonnen, maar niet zonder, zonder jou. Want als ik zonder jou zou zonnen, dan was de hemel Ik had die al dat houtje, touwtje, jasje ze van hem aan Niemand vroegen, niemand zag hem, niemand, niemand, niemand zei hem, niemand voelde Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed niemand, niemand, niemand vond hem leuk Niemand vroegen, niemand zag niemand, niemand, niemand zei niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed niemand, niemand, niemand, <.vil1> hem, vienen, niemand vond <masans Mein Hakimuri fies> hem leuk Niemand kon zijn wonderlijke zinnen ooit verstaan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 Ja, Jurk, dus de tweede single van Jurk en het nummer heet Niemand. Ja, en daarvoor hoorde we natuurlijk JJ Bauer met Ik heb de wil de hele zomer zonne. Ja. En uh, ja, we kunnen het gewoon misschien melden volgende week dat hij in de top 100 staat. En dan zullen we hem natuurlijk zeker nog binnenkort nog wel even ja, over gaan bellen. Hè, goed. Met zijn zomerhitje. Hij doet het goed hè, met zijn nummer. Maar ja. het is ook wel een lekker nummer, weet je, voor, de, lekker voor zien, met he? dit weer. Ja, ja zeker. Dus uh, ja, we gaan op uh, naar het uh, nieuws hè. Ja, zeker weten. Tweede uur. Niemand minder dan André Pronk. Ja. Natuurlijk Henry met het shownieuws. En uh, het laatste nieuws van de beach, uh, Beauty Beach Festival yes. bij Beach Club 10. En uh, dat gaat komende week helemaal uh, gebeuren hier bij Entertainment for You. Want wij gaan u daar op de hoogte houden. In ieder geval verklappen we al dat Bastia van Schijk hemzelf daar aanwezig zal zijn. Dus ja. we gaan zo meteen verder het ei van haar alles vragen. Ja, en tot de tweede uur. Tot zo. En...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 Zometeen bij Entertainment View, André Pronk. En we hebben ook de, beat, de ja, Beauty Beach Festival. En nog veel meer natuurlijk, oh ja, Popstar Star Henry met shownieuws. Ja, hier ja. bij CFM Zantro Tot Tot naar het nieuws. Zo. Tot zover, het ritme van.